Zien dat je bestaat. Hou van het leven. Het leven houdt van jou. Ga de reis, Zeg het voor dat iedereen het hoort. Ja, dat was Leef nu het kan van Jan Smit. En daarvoor hoorde u Wolter Kroes met Ik Ben Je Prooi. Dat kwam omdat er een technisch foutje was. Ik wens u een fijne avond. En eet smakelijk als u nog niet gegeten heeft. En ik hoop dat, ik, dat, u, dat u vrijdagavond van 5 tot 7 weer luistert.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 Het Hof verbood gisteren de ontruiming van acht kraakpanden in Amsterdam, Leeuwarden en Den Haag. Volgens het Hof is de nieuwe kraakwet in strijd met mensenrechtenregels... omdat kraakers niet de kans wordt gegund om uitzetting bij de rechter aan te vechten. Vanwege de arrest ging vandaag een aantal ontruimingen niet door. In Amsterdam werden drie kraakpanden wel ontruimd op basis van andere regels. Minister Donner van Middellandse Zaken is niet van plan iets te veranderen... in de registratie door gemeenten van de nationaliteiten van pasgeboren baby's. Gemeenten registreren nu bijvoorbeeld van een baby dat die, behalve de Nederlandse, ook de Marokkaanse nationaliteit heeft. Ook als de ouders dat niet willen. Donner zegt dat gemeenten de regels moeten uitvoeren. Hij zou het liefst zien dat mensen het recht krijgen afstand te doen van hun Marokkaanse nationaliteit. Maar dat is in de eerste plaats een zaak van de Marokkaanse overheid. De ziekenhuizen verwachten dat ze in de problemen komen als het ministerie van Volksgezondheid zijn korting van ruim een half miljard euro oplegt. Ze voorzien ontslagen, terugval in investeringen en oplopende wachtlijsten. De ziekenhuizen reageren daarmee op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, waarin staat dat het ministerie de korting op de ziekenhuisbudgetten mag doorzetten. Het ministerie wil de ziekenhuizen korten vanwege overschrijding in de uitgaven. De ziekenhuizen overwegen in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof. De kinderpostzegelactie heeft dit jaar een recordbedrag van 9,9 miljoen euro opgebracht. De laatste jaren neemt de opbrengst elk jaar licht toe. Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool brengen vanaf morgen de bestelde postzegels en kaarten langs. De stichting kinderpostzegels financiert projecten over het thema leren voor kinderen tot 18 jaar. Het geld gaat naar 100 goede doelen, waarvan ongeveer 35 in Nederland. Het weer vanavond in het zuidoosten wat regen. In het noordoosten kan het vannacht aan de grond licht vriezen. Morgen is het wisselend bewolkt met aan de kust kans een bui. Het wordt een graad op 7. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schouw da maar, Heinrich, daar is dat meer. Ik was hier vroeger, maar met geweer. Es ist ein Stückchen Heimat hier. Hoch der Tras mit Deutsches Bier. Es liebe an Anders mehr. Sieht wieder schön aus hier. Ach ah, man hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte. Hotel Germania. Oh mein ja. Ja, das kann ich Ihnen wohl einfach quick sagen. Dan gaan ze dus daar de trap hef, en slaan ze dus links hem, dan laven ze je rechthuis, dan laven ze je bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer dus schoon in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer de nou wie vroeger. Ja, Je kunt weer aanvangen, wens je voelen.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 Ach zo ja, maar sei voorzicht. Ja, ja, het gaat weer los. Zou so, je denken? Ze sind nog zo so müde van de vorige keer. Maar, maar ze zijn toch niet kwaas, hè? Bidde? Kwaas. Kwaas, wat heet kwaas? Nou, eh, äh, best.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 En de gemeentehandhavers die treden strafrechtelijk op. Dat zijn boa's, dus buitengewoon opsporingsambtenaren. En Die maken het proces voor en dat wordt opgestuurd naar justitie. En de bestuursrechtelijk wordt het namens doet de Eimel namens de gemeente Zandvoort. That she came in the air of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arm in hers. and you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 But now you're gonna stay in the year of the cat.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 You've done it all No more.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 I thought it wasn't half bad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 fusion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 Uh, u zei tegen mij, er zijn uh, nieuwe handhavers. Kunt u dat uitleggen? Ja, ik, uh, ik vind dat Sandwald eigenlijk uh, beschikt over nieuwe handhavers. Uh, ja, dat kan ik uitleggen, want uh, in het voorheen uh, spraken we over parkeercontroleurs. Uh, eigenlijk wil ik het daar niet meer over hebben, over parkeercontroleurs. We praten meer over integrale handhavers.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 Uh, daarom vraagt het nu ook iets meer van een handhaver. Uh, wij, hebben, wij zijn van mening dat, uh, dat je een handhaver uh, efficiënt moet inzetten. En wat is het nou niet mooier als hij het controleren is op parkeren dat hij ook andere overtredingen kan oppakken? Uh, dat is een uh, in, uh, kwestie van efficiënt uh, inzetten van de mensen die je hebt. Um, uh, Daarbij is het wel zo dat uh, de hoofdtaak van een voormalige parkeerkund blijft nog wel het handhaven op parkeren. Maar het is ook zo uh, dat hij ook andere op, op, uh, overtredingen kan aanpakken. En dat is uh, heel plezierig. Multifunctioneel. Exact. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij een live verslag van uh, de, denk ik, Don en... Uh, Pascal. Pascal, de meest belangrijke vergadering van het hele jaar. Ja Joop, uh, ja, het is de begroting, uh, of de portemonnee voor volgend jaar. Niet alleen de begroting. Ja, en ook wat gaat er uit onze portemonnee volgend ja, jaar. Ja, het is zeker heel belangrijk. Jouw portemonnee ook. Uh, vriend. Ja, dat zeg ik. en Dat is ook mijn portemonnee. Ja. ja, en verder staat er natuurlijk ook nog het raadsprogramma op de, op de agenda. Uh, dat vind ik eigenlijk, ja, jij zegt net uh, van, ja, dat zou best wel eens echt... Uh, ...stof tot spreken zijn. Ja, ik denk dat de oppositie nog wel even wat wil inbrengen daar. Ja, zou best kunnen. Maar denk je dat ze enige kansen hebben? Nee, ze hebben geen enkele no, kans. Ik. Maar het, het, ik denk dat er toch wel wat discussie gaan. ontvangen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Schat ik zo in. Maar misschien houden ze zich gedijst... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ...of houden ze hun kruid droog voor ja, de begroting. Er wordt in ieder geval nog een, een, een, een motie ingediend vanavond van GBZ... Nou, moet je me echt niet kwalijk nemen als ik dat niet herinner, want ik heb zoveel dingen gezien. Het was niet vandaag. over parkeren, hè? Nee, het was nee. niet over parkeren. Oké. Okay. Maar dat, dat kunnen we eventueel wel vinden op de website van, uh, van de gemeente, www.zandvoort.nl. Ja. En dan aan de rechterkant uh, ja. klikken, dan komt u daar wel bij. Nou. In ieder geval gaan we verspreid over twee avonden de begroting. En dat zal toch het leeuwendeel zijn? Uh, nou, jij bespreker. zei al dat, uh, dat uh, de burgemeester heeft gezegd van vanavond tot half twaalf. Ja. Morgen ook maximaal tot half twaalf. Ja. Dat mocht er eventueel nog langer gesproken worden, dan wordt er een derde dag afgesproken. Ja, ja, hij wil het gewoon niet te laat maken. Ja. Dat, uh, nou, ik heb het nog meegemaakt. Ik volg toch al een poosje. Ja. En de twee dagen waren over het algemeen meer dan genoeg. Ja. En dan hadden we toch een heel andere voorzitter, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, over het algemeen was, ah ja, we hebben uh, hier ook wel eens om half één gezeten. Joh. Ja, is, ja, maar dat was niet zo'n vergadering als vanavond. Nee, nee, nee. nee. Ja, wel... Daar waren wat, wat, wat andere ja. dingen van, uh, ja. van importantie die eigenlijk uh, niks hiermee te maken hebben. Maar dit is uh, in mijn ogen de meest belangrijke uh, vergadering van het jaar. Ja. ja, het bepaalt wel van wat we wel en niet gaan kunnen ja. zometeen. We krijgen in ieder geval de algemene beschouwingen doen. Elke partij he, gaat ja. voor. Uh, voor en, en dat is het rare. Want uh, vorig jaar, misschien twee jaar geleden is er afgesproken om die algemene beschouwingen tijdens de voorjaarsnota te doen. Ja. Dus zeg maar uh, maart april. Ja. Dan kan het, uh, het gemeentebestuur in Kausen het college dus zeggen van nou, we hebben nog zes maanden om dat aan te passen. Maar dat is dus nu niet nee. het geval. Nee, nee, nee. Alleen de VVD heeft zich eraan gehouden en de rest niet. Nee. Nou ja. Dus ik. ik ik verras je alvast met uh, de AB van ja. de VVD. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja. uh, nou ja, dat, uh, dat gaan we dan starten. Nou ja, de VVD zal dan ook wel de eerste zijn die uh, zijn verhaal Ongetwijfeld dat, is de uh, grootste partij. Uh, ja. uh, dus dat, dat, die volgorde wordt over het algemeen aangehouden. Uh. En uh, dan zien we wel wat, wat er gaat gevolgen. Ja. Ik stel voor, Joop, overigens, als die algemene beschouwingen zijn, om even een half minuutje, even met z'n twee, even de